Uur. Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die naar het buitenland gaan om medicijnen te halen... bijvoorbeeld omdat die in ons land op zijn... kunnen de rekening lang niet altijd indienen bij hun zorgverzekeraars... Een patiëntenvereniging heeft het uitgezocht... en zegt dat mensen soms niet anders kunnen... bijvoorbeeld door medicijntekorten en leveringsproblemen. Verzekeraars moeten dan de normale vergoeding betalen... maar doen dat dus lang niet altijd. Nee, maar, maar er zijn zelfs verzekeraars, en die van mijn eigen ook... die zeggen van nee, je krijgt helemaal niks zo goed. De verzekeraars zeggen in het AD dat ze zich aan de regels houden... maar dat het volgens hen bijna nooit nodig is... om zelf medicijnen te regelen in het buitenland... en dat ze dat dus ook niet willen aanmoedigen. Sporters en schrijvers voeren vandaag actie tegen het plan... om de BTW op boeken en sport te verhogen van 9 naar 21 procent... Onder andere kickbokser Remy Bonjasky... Vindt, wil Tweede Kamerleden overtuigen om dat niet te doen. Ik ben uh, heel bang voor die gezinnen die het gewoon minder hebben. En, en ik kom uh, uit die hoek. Dus daarom weet ik gewoon dat het gewoon heel zwaar is. Het eerste waar je naar gaat kijken van... oké, okay, kunnen we eten? Hebben we een dak boven ons hoofd? En dan wordt uh, sporten gezien alsof van... ja, laten we dan maar gewoon buiten gaan spelen. Rond deze tijd begint in de Tweede Kamer het debat over de btw-plannen. En 3FM heeft bekendgemaakt welke dj's er dit jaar in het geleden zullen huis zullen zitten voor Serious Request. In de week voor kerst wordt geld ingezameld voor Metakids... een stichting voor kinderen met metabole ziektes. Zoals Dani en Jaro, zij hebben een stofwisselingsziekte... en mochten vandaag in de ochtendshow de bekendmaking doen. De eerste envelop is... Pam, pam, pam, pam, Arend van Delen dus. En ook Wijnand Speelman en Sophie Hielkema gaan het glazen huis in. Dat staat dit jaar in Zwolle. En het weer nog behoorlijk fris. En op sommige plaatsen hangt er nog wat nevel en mist. Vooral in Zeeland. Als dat helemaal is opgetrokken is er vandaag behoorlijk veel zon... bij 12 tot 14 graden. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 7 kilometer file Tussen de knopende velzen en Raasdorp. Door een ongeluk is de linkerrijst ook dicht. En 201 Hilversum uit Hornd, tussen Afrit Nederhorst en Berg en 3 kilometer fiede. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah! Is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Met als gevolg dat het dorp een maand lang afgesloten is. Maar afgesloten, uh, al het gedeelte. De doorstroom is wat minder regulier, laten we het zo zeggen. Ja, één, één bus die kan gewoon blijven rijden, de andere ja. bus moet over de Hogeweg. Ja, daar komt het uit. ja die gaat de Hamenstraat door, die gaat rechtdoor in plaats van de Prinsesweg op. Maar ja, prachtig. dus daar boven op de roton uh, Hogeweg is een prachtige bushalte gekomen. Ja.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 Ja, we hebben nu alleen maar een, een, een, een chiller staan eigenlijk. Dat is, uh, alleen dat is die, uh, die koekensoopje gaat nog herrie maken. Voor de rest uh, ja, ja, met, met de <laughs> om. Ja, met de keurling <laughs> bijvoorbeeld. Of dit is gewoon ijs. <laughs> ik heb dat keurling. dat is, doe ik bij mij thuis gewoon de deur open. En daar kan ik ook meegenieten. <laughs> nou, dat is, maar dat is ook de bedoeling. Dat is, ja, nee, iedereen dus, moet er plezier van hebben. Ik, ik vind dat de happening uh, die, ah, die, die Voor de, dat de winter komt. is natuurlijk natuurlijk... Tuurlijk. Hè, zomers is er natuurlijk genoeg te doen in Zandvoort. Voor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 daar gaan je niet ga niks over zeggen. Nee, dat. Uh. <laughs> Anders raak ja, jij, jij is meestal kwijt. Ja, precies. Nee, dus, dat, dat, dat, daarom zeg je, dat moet je met fluwelen, Maar koentjes, Je met... haalt dat zelf aan. Hè? Um, en dat komen wij bij meerdere Zandvoortse evenementen tegen. Uh, ik wil niet zeggen dat het vergrijs is, maar ja. <coughs> het wordt wat ouder. Sorry. Ja. Ja. Toch zag ik bij jullie nog wat jongeren uit rondlopen.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 Uh, bedoel, uh, anders blijft het ook allemaal maar hetzelfde natuurlijk. Dus er zijn altijd ge gelukkig toch wel uh, partijen die zeggen van... nou, geef mijn, uh, mijn plekje, maar aan een ander. Ja, wat natuurlijk binnen de kortste keren gevuld is. Ja, ja, ja. Uh, maar uh, dus, er zit ook wel wat verloop in. Dat maakt het wel erg spannend, ook voor, uh, voor dit jaar weer. Nou, we gaan het uh, volgen. En uh, tegen de ja. tijd dat hij gaat, kom dan nog een keer langs... Om het, uh, om het met het verloop, hoe het gaat en uh, misschien ja, met een mooi programma... Ja. wanneer, wat is en hoe... Ja.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 stay here oh i'll turn right back around said i don't wanna leave you lonely you gotta make me change my mind Het plezierige ijsbaan uh, opbouwen en, uh, en uh, exploiteren. Gaan we verder naar een wat serieuzer onderwerp. Want uh, um, er is een rapport geschreven over Zandvoort Beyond. Zandvoort Beyond uh, is de, diegene die uh, de side-defense rond de Grand Prix organiseert. Um, er werd al ingekoppeld dat het een vernietigend rapport was. Het, uh, bij ons zit uh, Karim El Kabali. welkom. Goedemorgen. Uh, die had ook nogal wat commentaar erop.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 Ook, maar uh, uh, mensen die zien dat er hartstikke druk is bij de trein... die lopen dan door en dan komen we vanzelf in, uh, in de Haltestraat terecht. Ja. Eigenlijk bot gezegd, is, is dat toch wel goed in die Haltestraat. En iedereen vermaakt zich daar, dat komt ook uit het rapport natuurlijk. Ja, dat stond ook in het rapport. Ja. Daar komt dus ook de suggestie uit dat je het zou kunnen afsluiten... als uh, evenementenplein, controle, 18 jaar. Wat denk je daarvan?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 Ik ben zelf op geweest vrijdag. Uh -huh. En dus dat tot tien uur s'avonds. Is, uh, is er amusement? Ja. Dus dan zou je afvragen. Wat moet je dan nog op die boulevard? Ja, goeie vraag. Want als je kijkt naar wat voor amusement er, er is. Uh, ik bedoel, een arme van buren die er optreedt en daar werkt. Oh, uh, ja, daar ga je als antwoord nooit tegenop kunnen. En als je dat wil doen. Dan heb je de hele regio hier op de stoep staan. En dat wil je ook niet. Nee. Dus je moet je ook afvragen. Wil je dat nog wel op die schaal doen? Gaan jullie je dat afvragen?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 Ik neem een vlieger mee In zijn ene hand een vlieger In de andere brief Ik kon hem niet begrijpen Ben ik vast.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 we zoeken iemand ik ik gewoon... weet niet meer hoe die meneer heet, hè, die voor Green nog speelde. Dat weet ik ook niet. Die kwam ook niet uit Fransvoort. Ja, Gerard. Gerard, die Gerard, kwam ook niet ja, uit Fransvoort. Ja, Gerard, dat is ook een triest verhaal. Ja, zeker. Ja, dus... Uh, ja, die kwam ook, maar die was inderdaad uh, uh, met hart en ziel begaan met wapenzang. Ja. En... Uh, ja, maar die, die, die, die, die, die komt dus ook niet terug. nee.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 Het Shantyfestival, erin houden. Want het is natuurlijk... Om, ik, ik, ik vind het met alle respect voor de Formule 1. Ik vind het Chantifestival. Daar zouden ze de side-events van, van, van... Maar goed, ja, dat is dan, mijn mening. Dan stel ik een roken voor. <laughs> ja, dat is maar, uh, ja, dat Maar dat, dat, dat willen wij natuurlijk wel zo lang mogelijk volhouden. Ja, ja, Want dat is natuurlijk wel iets wat al sinds jaren dag... In Zandvoort, in Zandvoort ja. is. En, ja, even, even. En, en, en ook wat voor Zandvoort betekent. En naar mijn mening ook Zandvoort is. Ja, Om. ik ben het met je eens. Um, ik zit hard na te denken, maar ik ken ook geen accordeonist. Nee, dus, uh, nee laten we het is maar met een A begint. He, dus het zou boven je lijst <laughs> Ja, ABC. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, laten we maar hopen dat iemand uh, gaat reageren. Mocht je iemand weten, uh, kennen...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 Rob, dank voor je komst. Ik hoop dat er iemand ja, gaat reageren. Jullie en, bedankt uh, voor de aandacht. Geen dank. En mocht er iemand komen, dan horen we dat heel graag. Uh, ja, dan ben ik de eerste die jouw bericht is. Fijn, dankjewel. Ja, dankjewel. We doen nog een stukje muziek.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 Mijn naam is Ben Zonneveld en we spreken elkaar een andere keer per weekend.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 You're alone